En in de ether op 106,9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Carmen Verheul met het NOS journaal. Er is nog weinig duidelijk over het verloop van het Amerikaanse offensief... tegen de Taliban in de Afghaanse stad Marja. Duizenden Amerikaanse en Afghaanse troepen vielen gisteravond de stad in Helmand aan... die een bolwerk van de Taliban is en een centrum van de opiumhandel. Volgens de Amerikanen zijn ze een verdedigingslinie gepasseerd... en hebben ze een kanaal aan de noordkant van de stad bereikt. Er zijn aan geallieerde zijden geen slachtoffers... wel zouden er twintig taliban strijders zijn gedood. Maar volgens de Taliban hebben ze de stad nog volledig onder controle... en zijn ze maar twee Taliban-strijders kwijtgeraakt. In de jeugdgevangenissen staan steeds meer cellen leeg... Volgens het ministerie van Justitie begon de daling eind vorig jaar. Een van de oorzaken zou volgens het ministerie kunnen zijn... dat minder jongeren ernstige delicten plegen en dat ze meer een taakstraf krijgen. En verder speelt mee dat jongeren die uit huis zijn geplaatst omdat ze onhandelbaar zijn... sinds 1 januari niet meer tijdelijk worden opgevangen in jeugdgevangenissen. Het ministerie van Justitie brengt momenteel in kaart... of de leegloop in de gevangenissen personele consequenties zullen hebben. Half maart bespreekt staatssecretaris Al Bayrak de uitkomst... Van met de Tweede Kamer in de Duitse stad Dresden is een betoging aan de gang van ruim duizend neonazis. Ze zijn bijeen om het bombardement op Dresden te herdenken, komende nacht 65 jaar geleden. Bij het geallieerde bombardement kwamen destijds zo'n 25.000 mensen om het leven. In de stad is een grote politiemacht op de been. De neonaties hebben toestemming om vanaf het treinstation een treurmars door de stad te houden. Linkse demonstranten proberen de neonaties tegen te houden door blokkades op te werpen. Op strategische punten in Dresden staan agenten en ME'ers. Er wordt gevreesd voor rellen tussen de neonaties en de linkse demonstranten.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 Oké, okay. Maar, dan gaan we Zou zeggen, die werken? Hè? Ja, start jij hem in dan? Ja, hij werkt. Dankjewel, Maries Mulder. Ook voor de afgelopen twee uur trouwens. <laughs> 43 klopt niet hoor, maar daar hebben we het straks nog blijven over. <laughs> Hier is Stevie Wonder en Happy Birthday. Voor wie draaien jullie? die? Voor jou. Oh, dankjewel.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 rijden aan het begin van dit programma een plaatje voor mij. Nou, dan moet ik ook weer meteen een plaat voor hem draaien, natuurlijk. Een van zijn favorieten van dit moment. Ryan's Show was dat. Ja, dat is een roceer. Better. Wat een single opeltje. Ja, ik vind hem helemaal te gek. Helemaal lekker. En uh, ja, wat was een feestje afgelopen jo, dinsdag. Jo, afgelopen dinsdag. Ik ben nog aan het bijkomen. Jo, maar jongen, helemaal geweldig. Max is het voor zijn krant moet geloven. Er waren er wel 200 mensen. Klopt inderdaad.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 Uh, het is al lang. Uh, Theo en ik die doen het nu voor het negende jaar. Maar daarvoor is er ook wel wat geweest, maar dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, uh, voor ons is het uh, het negende jaar en uh, ja, volgend jaar de, de tiende keer voor ons. En dan moeten we maar wat feestzaals maken, denk ik. Kijk, maar morgen wordt het ook een uh, groot feest in uh, Gebouw de Krocht. En wat gaan jullie allemaal doen? Wij gaan. Het is een feest voor en door de kinderen. In de eerste plaats komen er allemaal kinderen op het podium die gaan uh, playbacken.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 En als het maar vrolijk is, maar dat, dat lukt elk jaar, dat is, dat, dat is een prachtig gezicht. Is en volgens mij gaven jullie altijd een uh, prijs weg voor de best verkleden. Hebben we dat ook dit jaar weer? Uh, de best uh, verkleden doen we niet. We hebben wel prijsjes voor de karaoke, voor de, voor de kinderen die optreden. Daarvan uh, kunnen we een aantal een, een, een leuke bon winnen. En we doen niet een uh, prijsjes voor, voor kleding. Maar wij hebben het een paar jaar geleden al gekozen uh, voor alle kinderen die aanwezig zijn. Die gaan allemaal met een klein cadeautje naar huis. Helemaal leuk. Hé hey, Wim, hoe laat gaat morgen beginnen in de krocht? En tot hoe laat gaan jullie door? Wij gaan om um, twee uur uh, gaan we beginnen. De krocht is natuurlijk al wat eerder open, maar om twee uur gaan we echt beginnen. En het duurt tot half vijf. Nou is het uh, voor kinderen, kan ik me zomaar voorstellen dat ouders zeggen van nou, ik wil toch eigenlijk wel mee. Dat kan gewoon.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 Nog uh, van harte gefeliciteerd. Ja. Ja, jij ook. Jij, jij ook. Van harte. Afgelopen dinsdag mooi in het zonlichtje gezet. Met, met je jazz team. Ja, ja. Twintig jaar jazz. Ja, ja wel. dat is het oudste programma wat ja. nog uh, momenteel draait. Uh, bij zien En ik denk ook dat eigenlijk het oudste jazzprogramma is in Nederland op de radio. Zo he. Ze, ze sneuvelen achter elkaar. Maar dit is een stelletje die Hards Wat uh, iedere keer het stokje doorgeeft. En ja. uh, inderdaad mensen vinden.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 Ja. En die heb ik dan allemaal op CD gezet. En dat maakte ik met ook meteen een cd voor de plateneigenaar. eigenaar Oké. Okay. En zo kwam je dus weer aan een hele bijzondere opname. Is daar veel op gereageerd op die uh, advertentie? Daar, heb, daar hebben um, ongeveer zes mensen op gereageerd. Leuk. Ja, en, uh, nou, het was een aardige buit. Oké, okay, maar volgende week zondag. Ja, ja. je, je hebt een reguliere uitzending van 10 tot 12. Ja. Maar dan, wat, wat gaat er allemaal gebeuren? Uh, Fred Kroosberg heeft een aantal. Uh,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 zo. De, want we gaan namelijk de, uh, ook uh, in de lunchtijd door. Dus, ja. ja. We pakken de muziekboulevard erbij. Dus er wordt net zoals uh, vorige week zondag... 4 uur jazz gedraaid. Ja, en vier uur jazz met het en hele en team. En als Zandvo nog niet wakker is. <laughs> nee, het is altijd heerlijk wakker worden... met het jazzprogramma op de zondagmorgen. Maar uh, heerlijk. Zo, ja, een jubileum uitzending. Um, ik ben benieuwd welke oude presentatoren... oude technici uh, komen kijken. Of er langs zouden komen. En uh, nou, dat wordt natuurlijk heerlijk, heerlijke vier uur jazz. Zo, dat dacht ik wel. Ik ga er klaar voor zitten in ieder geval. Dat heb jij gezegd. Daar hou ja, ik je ook nee, aan. Nee, dat doe ik ook. Zullen dus we je bellen, Rob? Dat kijk, doe ik ook. Kijk op je wakker dat bent. is goed. We gaan je overhoren. <laughs> ja. En de muziek uh, wordt door jullie allemaal uh, samengesteld? Ja. Iedereen Het is gewoon een mix schuik, uh, van uh, alle weken jazz. We nemen Hoor je dan er een, een ongeveer een uurtje. We zijn momenteel met vier presentatoren. Ja. En er is er één bij gekomen, Peter den Boer. Maar die moet nog een beetje indraaien. ja.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 hoor dit plaatje van uh, Bugsfish en making your mind up Je de speed it up denk ik meteen aan speech skating en dan komen we vanzelf weer op de wedstrijd van vanavond ja, ja. ik hou echt mijn adem in hoor de spanning stijgt hè? de spanning stijgt wat uh, iedereen denkt van nou die zweetkamer die gaat wel even goud halen op de vijf kilometer huh. hij uh, ja <laughs> uh, ongelooflijk oh, Ongelukkige loting. Hij moet voor zijn, voor zijn concurrenten staan. Hij moet gewoon als eerste, geloof ik. Hij moet in de, elf, in de elfde ritstarting. Elfde rit, elf rits, Vanaf maar. half negen. Als is eerste van de favorieten? Op TV te volgen. Dus ik zou zeggen, iedereen is met bord op schoot. <laughs> voor de Zo buis. Nou.